flink duurder is geworden. Ze verkochten al minder door de financiële crisis. De VN-veiligheidsraad heeft unaniem besloten... tot strafmaatregelen tegen het regime van de Libische leider Gaddafi. Er komt een wapenembargo... en de bankrekeningen van Gaddafi en zijn familie worden bevroren. Ook staat in de VN-resolutie... dat ze geen toegang tot andere landen zullen krijgen. Het internationaal strafhof in Den Haag... moet volgens de resolutie gaan bekijken... of Gaddafi zich schuldig heeft gemaakt... aan misdaden tegen de menselijkheid.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 Vorige week werden de demonstraties ook voorkomen. Het communistische bewind in China is er veel aangelegen de protesten in de kiem te smoren. Iedereen die de stabiliteit van de staat in gevaar zou brengen, wordt opgepakt. Het weer, van tijd tot tijd regen, staat een stevige westen tot noordwestenwind. Vooral in de strook van Noord-Holland naar Limburg regent het langdurig. In het noorden van het land is het ook mistig. Het wordt vanmiddag zo'n 7 graden. Dit was het NOS Journaal.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 We zien het vanavond in of TV om 5 over 6 op Nederland 2. NTR brengt cultuur. Geen asfalt, maar natuur. Kies partij voor de dieren. e-matching. Online dating alleen voor hoger opgeleiden. e-matching.nl, durft u het aan. Kies voor dieren, natuur en milieu en een toekomst voor je kinderen. Marianne Thieme.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 Over de onvoltooid verleden tijd. Met Michal Citroen en Jos Palm. Hartelijk welkom terug bij het tweede uur van OVT, geschiedenis op Radio 1. Aan tafel zitten met ons de intussen vast al vertrouwde boekrecensenten van OVT, Hans Renders en Han van der Horst. Die de historische boeken gaan bespreken die afgelopen maand zijn verschenen. Voor we daaraan beginnen vertel ik u nog dat u straks tegen half twaalf kunt gaan luisteren naar de bijzondere documentaire die we aan de vooravond van de Provinciale Statenverkiezing uitzenden over de politieke aspiraties van de Boerenpartij van Hendrik Koekoek, die in 1966 zeer verrassend die verkiezingen won. Laten we gauw beginnen met de boeken. Als eerste uh, Het eiland na de reformatie schouwen Duiveland 1572-1700 van Fred van Lieburg, uitgegeven bij Bert Bakker. Han... Van der Horst, een streekgeschiedenis? Een, uh... het, het is voor een belangrijk gedeelte een streekgeschiedenis. Het gaat over de vestiging van het uh, calvinisme op het eiland schouwen duiveland uh, tot ongeveer 1700. Nou weten we allemaal dat uh, er een, op, op, op, op schouwen duiveland althans in een aantal dorpen een calvinisme heerst dat uh, niet misselijk is. En... De auteur, hoogleraar aan de Vrije Universiteit, Fred van Lieburg... lijkt mij ook behoorlijk streng in de leer, want hij noemt het... Uh het jaar 1566, uh, het jaar van de Beeldenstorm, het wonderjaar. En uh, dat betekent dat hij nu gegarandeerd erg in de kerk zit... en niet naar ja. dit programma luistert. Dat, dat kunnen we bevestigen. Het is best een ja. mooi boek. Het hoort in ieder geval, denk ik, uh, in, in elk schouwend duivelands huisgezin... waar de Bijbel open op tafel ligt, hoort dit boek ernaast te liggen. Voor uh, anderen zijn bijvoorbeeld... Interessant, het hoofdstuk over de publieke zeden... en dan met name de paragraaf over de roepende zonde. Um, het gaat, uh, dan gaat het over hoererij en zo. Interessant is om te zien hoe die Calvinisten... al vroeg proberen greep te krijgen op het dagelijks leven... en uh, ja, hun sharia proberen in te voeren... waarbij ze soms medewerking krijgen van, uh, van de overheid... Uh, maar... Vaak zorgt die overheid dan toch wel uh, voor, wat, uh, voor wat matiging. Uh, kortom, een, uh, een interessant boek voor wie geïnteresseerd is in de godsdienstgeschiedenis... en ook in, voor wie geïnteresseerd is in zaken als uh, scheiding van kerk en staat... of uh, overheid en, uh, en, en publieke zeden inderdaad. Hans Renders. Ja, helemaal mee eens. Misschien toch nog even zeggen dat de hoofdstukken... die gaan over de, de, de overgang van de katholicisme naar protestantisme. Al die kerken op Schouwer-Duiveland... Schouw die in, in een paar jaar tijd van uh, identiteit uh, veranderden... met alle gevolgen in het wonderjaar... Uh, uh, die daar uh, het, uh, het gevolg van uh, waren. Nou, dat zijn hele interessante hoofdstukken. Prima boek. goed. Ja. Dan gaan we over naar het volgende boek. En dat is een boek over een hele andere tijd, een hele andere periode... Het heet geloof ik, ik heb het hier niet voor me... De Tweede Wereldoorlog Sinaal. door de ogen van de Duitsers. Van het ja. propaganda uh, tijdschrift Signaal. Het is de, de geschiedenis van het propaganda tijdschrift uh, Signaal. Heel kort, Signaal was een, een tijdschrift... wat in, in, in meer dan dertig landen verspreid was, werd... vanuit uh, Berlijn. Het was een, een pro propaganda medium puur zang. Het werd in twintig talen ver, uh, vertaald, Oplagen. Schatmen was rond de 4 uh, miljoen. Het heeft ook vijf jaar lang uh, bestaan. Gratis verspreid, neem ik aan. Nee, nee, nee. Nee. nee, Niet gratis verspreid. Oh. Er waren uh, al weekbladen die trouwens ook geen misselijke oplagen hadden. Dat was das Reich, was overigens ook niet gratis. Ja. Um, en het signaal, en dat is wel belangrijk omdat de melden stond naast een ander belangrijk. Internationaal propaganda was naam. De 26 edities van die Duitse Zeitung, de Nederlanden, de Brusselse Zeitung, de Duitse Zeitung uh, in, uh, in Warschau, noem maar op. Er waren 26 edities van, en die werden per land aangepast. Maar het signaal werd helemaal vanuit Berlijn bedacht en verspreid en niet alleen in de landen waar oorlog ook in Ierland, in Zwitserland uh, in Engeland, overal kon je dus signaal in de kiosken kopen en blijkbaar was men daarin uh, geïnteresseerd dan kun je afvragen wat stond erin nou het, het gebruikelijke dat uh, de, de, het duizendjarig rijk een grote toekomst tegemoet ging maar vooral wat stond er niet in Ja, maar is, we hebben het over propaganda nou, dat, dus eindelijk bestudeer dus uh, je de propaganda van de Duitsers ja. over de Tweede Wereldoorlog en wat leert dat dan over de Duitsers en de Tweede Wereldoorlog. Want nou, bijvoorbeeld dat ze een hele goede fotografen hadden. Het signaal was een geïllustreerde blad... in zijn uh, formule een beetje gebaseerd... op, uh, op de beroemde grote geïllustreerde weekbladen uh, uit die tijd. Prachtige kleurendruk, dat kwam door het agva uh, color systeem En een soort verschuiving van de werkelijkheid... Uh, die, uh, die heel slim gedaan was, heel slim proberen te werken op het, op het gemoed van de lezers. Nou, hij is het boek geschreven door Ludwig Verduin. Wat, wat probeert hij hiermee... Bevestigen of nou ja. iets nieuws daaraan toe te voegen? Nou ja, iets nieuws aan toe te voegen. Het is dus propaganda. De, de, niets meer en niets uh, minder. Uh, maar dat al. Het, het, het, ja. het paradoxale aan, aan dit type uh, uh, blad is dat we daar tot nu toe zo ontzettend weinig van uh, wisten. De oplaag was heel groot, maar het is al heel moeilijk om te achterhalen waar het blad überhaupt verspreid was. Wie erachter zaten, wie erin schreef. Het was vaak anoniem. Uh, ik heb natuurlijk even gekeken wat staat er over Nederland in Dan moet ik even spieken. Er komt maar één Nederlands, uh, Nederlands onderwerp ervoor. voor. al die vijf jaar. Ja, en dat is de, de frontsoldaat. Nou ja, Nederland werd wel vaker genoemd, maar als, als persoon... Uh, Gerard is mooi man die heel dapper is geweest aan het uh, oostfront... en uh, wel waarschijnlijk zeven uh, tanks heeft uh, uitgeschakeld. Er stonden ook veel mooie meiden in, trouwens. Er was een belangrijk onderdeel van Hand, de, de hoorn. Uh, we gaan voor over tot het volgende onderwerp kijken. <hijcough> uh, dit lijkt me het goede moment ervoor. Het uh, sport, uh, <hijcough> Zover de wereld strekte de geschiedenis van Nederland over zee vanaf 1800. Wim van der Doel uitgegeven door uitgebreid Bert Bakker. Een van die boeken in die grote serie waar ze de algemene geschiedenis van Nederland dan de voor het volk als ware gepopulariseerd hervertellen. Uh, Han of Hans, wie? Ja, uh, Jos, Hans. wat vond je daar zelf van? Ik geloof dat ik daar hier niet voor zit. <laughs> uh... Han. Uh, uh, ik zou die vraag bijna willen herhalen, Jos, want ik weet dat jij het niet zo'n goed boek vindt. En ik vind dat het reuze meevalt. En de kracht van het boek is onder meer dat het uh, de, de koloniale geschiedenis begint... In 1800, maar hij eindigt vandaag. En de, de belangstellende lezer zal toch merken dat onze activiteiten in Oeroes, Kan en de manier waarop wij dat rechtvaardigen met eh, de strijd tegen de Taliban en vooruitgang en opbouw, dat het toch heel erg lijkt op de argumenten waarmee het knil destijds de keer ging in, in Celebes in 1905 en op Blombok en in Atje. Ook hier weer, hè tegen de knevelarij van de plaatselijke hoofden... die de bevolking onderdrukken, jezelf presenteren als bevrijder. Al dat soort lijnen zitten op een heel onadrukkelijke manier in dat boek. En eh, daarom vind ik het een, uit. een, uh, een uitstekend. Misschien moet het, het toch echt... In ja, het is boek gaat voor het grootste gedeelte... over kolonisatie en dekolonisatie. Maar het is door, van het doel geordend... langs de algemene vraag... in hoeverre kunnen wij verwachten... dat Nederland na de kolonisatie... nog een grote rol in de wereld kan blijven spelen. En dan met name waar het gaat om centjes verdienen. Nu heet dat Shell en vroeger heette dat uh, trouwens ook Shell. Ja. Uh, dat is eigenlijk de algemene vraag. En je zou je de vraag kunnen, kunnen stellen: moet je daarvoor bijvoorbeeld de afschaffing van de slavernij, moet je die uh, uh, daar uh, uh, nevenschikkend behandelen aan de uitzending naar. Afghanistan of de toespraken van Jan Pronk in uh, Suriname. Daar kun je verschillend over, over denken. Uh, en dan zal ik jou niet meer aanhalen, Jos, maar ik weet dat jij ergens hebt gepubliceerd, dus het is uh, openlijk dat, dat je vindt dat er een verschil moet worden gemaakt tussen een publieksboek en een wetenschappelijk werk. Uh, omdat je uh, in een publieksboek wat, wat eetjes wat meer uh, uh, uh, oordelen zou moeten. Nou, je moet die uh, bepaalde vragen, vind ik, expliciet stellen. Wat ik aan dit boek, nu het me gevraagd wordt, ja. voor de tweede keer, moet ik er iets over ja, zeggen? Ja, ja. Ik vind het een goed boek. En natuurlijk staat er van alles in. En, en, maar wat ik, er, wat ik er ingewikkeld aan vind... je hebt twee manieren om te kijken... Als vanuit het morele oordeel naar Nederlands-Indië... en naar onze koloniën. Er werd iets groots verricht. Er werd iets slechts verricht. Van het Doel komt toch via allerlei omwegen... uiteindelijk volgens mij tot de conclusie... er werd iets groots verricht. Wij brachten al die landen bij de moderne tijd. Wij brachten daar de moderniteit. En dat is op zich een... Geen afwegbare stelling, er zit natuurlijk absoluut wat in, maar ik vind voor een ik ben geneigd te zeggen, bij een publieksboek zou je toch wel iets meer mogen afvragen. Net als je over de oorlog niet kunt schrijven, over de Tweede Wereldoorlog... zonder bepaalde morele vragen expliciet te stellen... geldt dat ik toch ja. ook een beetje voor dat de koloniaal is natuurlijk heel moeilijk op... Hij zegt er niet maar bij, uh, er niet bij dat die koloniën daar dankbaar voor moeten zijn. Integendeel, hij draagt nogal veel materiaal aan... waaruit je de lezer zelf de conclusie trekt... dat ze daar maar in zeer beperkte mate dankbaar voor hoeven te zijn. Overigens, het is geen cultuurgeschiedenis, het is heel erg een beleidsgeschiedenis. Het gaat heel erg over bestuurders die maatregelen nemen... en vaak ook in commissies zitten. Nou ja, en je zou nog kunnen, kunnen zeggen... dat kijk opvattingen over de kolonisatie en de decolonisatie... die zijn er natuurlijk heel veel. Dat wat hier een tikje verwarrend zou kunnen zijn... is dat hij van de ene kant opvattingen aanhaalt... van uh, gerespecteerde collega-onderzoekers. En van de andere kant... Uh, ja zit er natuurlijk ook zijn eigen opvatting uh, doorheen geweven. Maar ja, het is ook een handboek. Je zou het echt een handboek kunnen, kunnen noemen. Dus uh, ja... Ik heb het met heel veel plezier gelezen. Goed, Goed ik, ik noem doch. nog heel even de titel. Zover de wereld strekt. Van Wim van der Doel, uitgegeven bij Bert Bakker. De volgende is Drift en Koers. Het leven van uh, Hilda Verwij jonker Van Margit van der Steen. Uit, ook uitgegeven bij Bert Bakker. Um, Hans, renders? Ja, uh, het is natuurlijk... Uh, uh, goede zaak dat dit boek er is. Even heel kort, wie was nou Hilda Verweij-Jonker? Hilda Verwij jonker was een, een lood van de sociaal-democratie... die in allerlei organisaties heeft gezeten... Om het lot van de mensheid en in het bijzonder van de vrouw te verbeteren. Nu uh, heeft uh, Margit van der Steen een biografie geschreven. inderdaad onder de titel Drift en Koers. Nou, drift zit er weinig in, kan ik je melden, wel vertellen. Heel veel koers. Uh, en dat is natuurlijk heel erg interessant, omdat we. Uh, kijk, die naam hebben we natuurlijk al heel vaak gehoord. Uh, maar uh, niemand weet natuurlijk precies wie Hilda Verweij uh, was. Wat ik er heel uh, overtuigend aan vond is... het was een vrouwtje, dat is niet denigrerend... maar dat is uh, biologisch-wetenschappelijk... want ze was 1,47 meter 47, kort. Uh, ja, die toch, uh, uh, om als iets te noemen... 15 jaar lang uh, in de SER heeft gezeten... in, in, in dat typisch uh, mannengezelschap. En daar... Uh, ja, zich in heeft gezet voor zaken als de allachtoon. het term als armoedegrens uh, is door haar uh, bedacht. Uh, ze heeft natuurlijk ook op, op een soort van breukvlak gezeten uh, uh, van het feminisme. Zij behoorde nog typisch tot de oude stijl feministen. die vonden dat je via rechten en juridische regelingen. Uh, de gelijkheid van de vrouw moest afdwingen. Terwijl, uh, nou ja, laten we maar zeggen, de Hedy Dancona's. die toch wat spontaner en emotioneler en misschien wat lijfelijker. Uh, deze doelen wilde bereiken, daar had ze het ook uh, moeilijk mee. Het is een tikje, een saai geschreven boek... maar uh, zeer informatief en uh, uh, boeiend. Wil je daar ja. nog iets aan toevoegen? Ja, daar Zie wil ik zo aan knikken? toevoegen dat uh, Hilde Verweijen-Jonker... was de eerste Nederlandse afgestudeerde sociologe in 1932. Dat was een heel geleerde vrouw... Met een, uh, die, die uh, een soort, uh, op de een of andere manier haar geleerdheid omwist te zetten... in argumenten waarmee je in commissies... ambtenaren en bestuurders kunt overtuigen. Dus ze ja, heeft op de achtergrond grote invloed uh, uitgeoefend. Uh, de schrijfster van dit boek... Daarvan denk ik dat voor haar Hilde Verwij jonker het grote voorbeeld is. En misschien zelfs dat ze zich in het geheim beschouwt als de beheerster van haar erfenis. Want het is een, ja, het is een, een hele bewonderende biografie. Goed. Dan hebben we nog tijd, denk ik, even voor Raarhoek. Geschreven door Miek Smilde, uitgeverij De Arbeiderspers. Een boek over een psychiatrische inrichting in de jaren zestig. Geschreven door de zoon van de voormalige directeur. De dochter. De dochter. De dochter en die, schrijft, en die heeft het gedaan in de vorm van een, een, een literair journalistieke reportage. Dus, uh, um, het gaat over een, uh, een psychiatrische inrichting aanvankelijk voor vrouwen. Een katholieke psychiatrische inrichting. Uh, gesticht op instigatie van de pastoor van Raalte. Die Raalte daarmee onder meer wou uh, opstoten in de vaart en wolkeren. Want een gekhuis levert veel werkgelegenheid op. En... Zo'n psychiatrische inrichting. Die, die is deze. in de laatste jaren is die gesloten en afgebroken. omdat psychiaters. en de geestelijke gezondheidszorg. die vindt tegenwoordig. Dat, het, uh, dat die inrichtingen. in de samenleving moeten zijn. in de stad, in dit geval in Zwolle. en niet in het bos. Heel veel interviews met mensen. die in dat. tehuis zitten. en. Je denkt eerst, dit is een verdediging van, van de, de, oude, de oude grote psychiatrische instelling in het bos idee. Dat is het helemaal niet. En het is een, het is een ontroerend, ontroerend boek over ongelukkige ik, mensen. Ik, ik wil een ontroerend boek over ongelukkige mensen. Ik wil nog heel even kort, Hans, heb jij daar nog iets aan toe te voegen? Nou, maar ik er één op mij, ik, ik vond het ook een zeer interessant boek. Ik heb het toch op een net iets andere manier gelezen. Je zou het ook kunnen zien als een geschiedenis van de ontwikkeling... van de psychiatrie. En je moet, niet alleen in Nederland... maar je moet er niet aan denken dat je ooit gek wordt... want die psychiaters die geven zelf allemaal toe... Dat, dat ze het vroeger wel een beetje raar deden. Wat ik hier een beetje irritant aan vind... is dat het wel zo persoonlijk is gemaakt... vanuit het perspectief van de auteur... dat je... Dat je ze nu dan denkt, nou ja, had nou maar gewoon opgeschreven wat die... Hè, om, uh, Wie is van hout van Jan Fouderen uh, heeft een enorme kabaal voorzet. Dat komt hier even ervoor. Maar als je dat niet weet... dan is dat één van de boeken en uh, geluiden over de psychiatrie. Maar toch, raar boek, één aanrader. Leuk boek. U hoorde Hans Renders en Han van der Horst... over de boeken die zijn verschenen de afgelopen maand. Wilt u daar meer over teruglezen? Dan kunt u het allemaal vinden op de site omroep.nl geschiedenis. U luistert uiteraard naar OVT Geschiedenis op Radio 1. U kunt met ons mailen, ons adres is ovt.vproep.nl. Ik noemde net al de site om ons te vertellen... wat er op die site allemaal nog meer te zien is. En ook op het digitale geschiedeniskanaal Geschiedenis24... aan de telefoon nu redacteur Jurrit van der Voorn. Goedemorgen. Goedemorgen. Het geschiedeniskanaal op internet is volkomen vernieuwd afgelopen week, dus wij nodigen alle luisteraars uit om zo snel mogelijk, na afloop van deze uitzending, te gaan kijken naar de website geschiedenis24.nl want dat is nou de officiële link geschiedenis24.nl om daar te gaan kijken naar de compleet vernieuwde website en als u erheen gaat, dan zult u beelden zien die heel erg actueel lijken namelijk van bezetters van het Rijksmuseum. Op dit ogenblik wordt het Rijksmuseum bezet door kunstenaars, maar dat deden en in 1969 ook al die beelden kunt u nu zien bij ons op de website. Dan bij Geschiedenis24, het tv-kanaal. Daar staan wij stil bij allerlei geruchzakende moorden. Dus geen detectief zoals bij de KRO, maar echte historische moorden. En dat doen we omdat 25 jaar geleden Olof Palme werd vermoord, de premier van Zweden. En de hele week daarom zijn er spectaculaire moorden te zien. Historische moorden op het Geschiedeniskanaal. Daarnaast ook nog de Boerenpartij. Niet omdat Boer Koekoek werd vermoord, maar omdat dat een aanvulling is van andere tijden van de afgelopen week. Dus kijk u op geschiedenis24.nl. Onthoud die naam, geschiedenis24.nl. Een compleet vernieuwde website. Jurid van der Voorn, heel hartelijk dank. Ja, gisteravond was uh, het andere tijden en nu is OVD aan de beurt. Komende week zijn er verkiezingen voor de Provinciale Staten... en de PVV doet mee. 45 jaar geleden was er een populistische partij... die bij de statenverkiezingen van 1966 een grote overwinning boekte... door op een onorthodoxe onorthodoxe manier de knuppel in het politieke hoenderhok te gooien, de Boerenpartij. Met als grote leider Hendrik Koekoek. Koekoek, geboren in 1912, baarde in de jaren 50 opzien door als voorman van de zogenaamde vrije boeren stevig te keer te gaan tegen de Haagse regelgeving. Hij richtte in 1958 de Boerenpartij op, organiseerde ludieke acties tegen de verplichte heffingen van het landbouwschap aan kleine boeren, zoals demonstraties bij huisuitzettingen. Hij deed van alles. Koekoek was ook de eerste die die in Nederland een snelweg blokkeerde met tractoren. En hij was in 1963 medeverantwoordelijk voor de rellen in Hollandse Veld... toen boeren door ME te paard en Rijkspolitie met karabijn uit hun huis werden gezet. Vanaf dat moment kreeg Koekoek en de Boerenpartij echt landelijke aandacht. Luistert u naar het slot van een tweeluik... over de politieke aspiraties van de Boerenpartij. Een programma van Gerard Leenders.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 werd erkend. En dat hij wil doen wat hij zelf wil op zijn bedrijf, zonder alle dampelijke gedoe. En dan krijgen we een hele andere samenleving, niet alleen voor de boeren, maar voor het hele Nederlandse volk. En dan komt er weer leven. En dan is het een meer aardigheid dan. Je hebt toen de klap van baas gekregen. Hè? Dat was de schuld van koekoek. Hè? Koekoek had natuurlijk nooit die man moeten pousseren, hij heeft hem dan doorgedreven. Misschien weet Koekoek het ook niet hoor, ik weet het niet. Maar het was in ieder geval, hij heeft dus Adams op die troon gezet. En daar is hij van afgevallen en toen geweest een scheuring in de Boerenpartij. Ja. Al dus boerenadvocaat Leo van Heiningen. In oktober 1966, na de eclatante verkiezingsoverwinning van de Boerenpartij... bij zowel provinciale als gemeenteraadsverkiezingen... Komt de Boerenpartij in opspraak als ingenieur Hendrik Adams uit de Eerste Kamer wordt geweerd vanwege een fout verleden? Vooral bij nieuwe leden van de Boerenpartij heerst verontrusting. De oprichting van de Noodraad hangt met deze zaak nauw samen. De heer Koekoek weigert deze Noodraad te erkennen. De Noodraad wil nu eens 1, 2, 3 het werk van het Hoogbestuur overnemen en de partij zuiveren van oud-politiek delinquenten. Wij hebben als Hoogbestuur. De noodraad niet erkent of er nu wel is of niet is. En we zullen hem ook niet erkennen. En mensen die de partij niet hebben opgebouwd, mensen van de laatste drie maanden, die willen we ook niet de gelegenheid geven de partij af te breken. En wij zullen deze kwalijke elementen, die zullen we zo spoedig mogelijk van de partij losmaken, dat we er geen last van hebben. En verder wil ik u allemaal adviseren, laat u zich niet... door de En ook in de plaats... Tweede Kamer reageert Koekoek als een straatvechter. De leden van de Tweede Kamer hebben vanmiddag in een scherpe motie... boerenleider Koekoek terechtgewezen toen hij tijdens de algemene beschouwingen... beschuldigingen ging uiten aan het adres van de vijf grote partijen... die op representatieve posten oud-NSB'ers zouden hebben toegelaten. Iedereen heeft kunnen horen wat, wat de VVD is overkomen... met hun afgevaardigde heer Zering Halles. Een paar Engelse piloten die boven Nederland bezig zijn... U weet dat het bewezen is, verklaart dat de heer ZG Hannes dat niet heeft gedaan. Ik wil wel toegeven dat hij vrijgekrokken is. Daarom heb ik er ook nooit over gesproken. Maar wat waar is, neem ik nooit terug. Want dat is waar. Als je zo wordt aangevallen ja, potverdikkie, dan eh, is het logisch dat die informatie... die overal uit Nederland kwam, eh, dat je die dan ook gebruikt... en in de tegenaanval ging. Want we zijn natuurlijk een protestpartij... Die, die, laten we zeggen, de grote partijen die verkeerd bezig zijn... in een andere richting willen duwen. Mm -hmm. en, en dat doen we dus door eh, protest en dus door aanvallen. En dus hebben we toen de tegenaanval gedaan... is dat tactisch of is dat niet tactisch... Maar ja, aan de andere kant is het natuurlijk eh, wel een, een hele slechte zaak geweest... Eh, van allen dus, dat, dat dit eh, heeft gespeeld. Toenmalig hoofdbestuurslid Nico Verlaan. Door de lastencampagne van de grote partijen... zoals het partijblad De Vrije Boer het noemt... verlaten honderden leden de partij. Volgens de aanhangers van het Eerste Uur, Dirk Geugelaar en Johan de Grote... is de verklaring simpel. De boerenpreden groeide zo hard... Er kwamen allerlei mensen bij. Niemand kon bekijken wie het was. En doorkwam. kwam dat was wel Want op een gegeven moment... Dan, dan komen er bepaalde belangen. En er zijn altijd mensen die daarop inspringen. Dat, dat, dat zie je dus... nou, met, met, in iedere partij... Mm -hmm. eh, die, die hard groeit... dan, dan in tiet van oogblik dan loopt het door over de klon. Want dan was er was weer wat. En dan stonden we met grote letters aan de kant. Ja, hier nu de boomtrekje stapt, zo en zo. Nou, en dan haalt het weer. Ook Tweede Kamerlid Paulus Voogd zegt eind december 1966 zijn lidmaatschap op. Onder andere omdat hij het niet eens is met de plaatsing van een vrouwelijke kandidaat op de Tweede Kamerlijst. Oud-omroepster van Radio Noordzee, Hettie Benning. Goedenavond, dames en heren. Binnenkort worden de Tweede Kamerverkiezingen gehouden. De Boerenpartij heeft het niet gemakkelijk. Als gevolg van een hetze door de grote partijen, gesteund door de pers... Radio en tv worden sommige van onze gekozen leden in gemeenteraden genegeerd en geïntimideerd. Gemeenteraadsleden Jan Ubak en Klaas Troost uit Staphorst. Experimist, mevrouw Obrogrij. Ik de mond dan niet En He? Het is uh, de, de tip van mij, en die helpt er zo. Het spreekwoord is zo en het is nog zo. Het waren de slechtste vruchten niet dat de wespen aan knagen. Met andere woorden de goede en vuren brengt en er zit ongedierte op. Gemeenteraadslid Piet Vriend uit Andijk. Ik heb er nooit geen moeite mee gehad en mijn maat ook niet. We zaten met z'n 22 meter, en we hebben er nooit geen last van dat gehad. Dat lag natuurlijk ontzettend gevoelig hoor. Je werd er ook niet op aangekeken? Nee hoor, nooit. Nee. We, we hebben het beleefd dat we opgebeld worden zijn, anoniem. De resten van zijn, anoniem. Of ik nog niet van Hitler genoeg had... En uh, of we nog van plan waren om nog meer daarnaar te luisteren... of ik mijn kamp nog in huis had, en weet ik niet wat, wat alles. Had dat met de boerenpartij te maken? Ja, want ik was natuurlijk de vrouw van een, van een lid uit de boerenpartij. Maar kijkers, maakt u zich geen zorgen. Onze partij die haar opkomst te danken heeft... aan het vastbesloten en moedige verzet... van drie eenvoudige boerengezinnen in het Hollandse veld... ...zal ook deze strijd weerstaan. Samen uit, samen thuis. Deskundigheid om goed te regeren is niet nodig, want daar komt het niet op aan. En het komt er maar op aan, zo te volgens mij, dat er een man is die, die tot oordelen bevoegd is. Ja. En die regelmatig weet of je dat nu wel moet doen of niet moet doen. Dat komt er volgens mij, dacht ik, maar op aan. uit een verkiezingspamflet van de Boerenpartij... voor de Tweede Kamerverkiezingen van 15 februari 1967. De vijf grote partijen hebben van ons land een knekelhuis gemaakt. Ons tot staatsslaven gedegradeerd. Ze beknotten onze vrijheden, vergalden ons leven... en stelden ons onder controle van een leger van ambtenaren. Dames en heren, u bent weer koning kiezer. Veel partijen dingen naar uw gunst en naar uw stem. Laat u niet verleiden... Door belofte maar laat u ook niet verleiden, door een hetsen tegen onze partij. Want het is juist de Boerenpartij die haar beleid wil richten op een eerlijk en reëel beleid. De Boerenpartij wil haar beleid richten op gezonde bedrijven, voldoende werkgelegenheid, dus een gezond leefklimaat. De Boerenpartij zal zich niet de mond laten snoeren, want de Boerenpartij is een partij die karakter wil stelden boven alles. De Boerenpartij is naast D66... de grote winnaar van de Tweede Kamerverkiezingen in 1967. Ze krijgt bijna 5% van de stemmen. En dat zijn er nu 7 of 8 zetels. Die zijn we er heel dankbaar voor. Maar we vinden het jammer dat er toch velen geweest zijn... die ze hebben laten beïnvloeden door de pers en door de televisie en de radio. Het succes van de boeren is een grote verrassing. Het maakt van die partij niet meer zo een partij... die demonstreert tegen de gang van zaken... maar het maakt er een partij van zeer grimmige ontevredenen van. Al dus GBJ-Hilterman. Een van de zeven nieuwe Kamerleden is Nico Verlaan. We hadden dus uh, in de fractie uh, een, een, een lid die uh, onverstaanbaar was... maar die ook niet uh, lezen en schrijven kon. Die kon niet lezen en schrijven? Nee, maar die is bekend geworden in de partij... doordat hij als eerste dus melk uh, dus zo van de koe aan de burger verkocht. Ja. Dus uh, we zaten eigenlijk wel met een, een, een paar boeren. En daar hadden we dus alleen nog uh, meester Kronenburg... Uh, dus uit Brabant bij, die niemand kende, maar die door iemand was aanbevolen... en omdat hij meest in de rechten was, was hij op de een of andere manier toch op de lijst gekomen. <lacht> we moesten dus op een gegeven moment de commissies moesten we verdelen. En uh, Konenburg, die als jurist had natuurlijk niet zoveel tijd voor dat soort dingen... en toen zei Koekoek ja, ja, uh, tegen mij, ja, hier heb gestudeerd... Dus, uh, Mullo B heb ik, maar goed, ten opzichte van de anderen had ik gestudeerd, zei ik. Je hebt gestudeerd, dus we geven uh, financiën, economische zaken, gebiedsdelen over zee, uh, ruimtelijke ordening. En uh, zo kreeg ik uh, een hoeveelheid allemaal van dat soort uh, commissies. En was ik daar ook de woordvoerder van geworden. En, uh, maar wat wist u daarvan? Uh, dus uh, weinig, niks. En uh, de, je, je staat er totaal om hand. Je doet het dan zo goed uh, als het kan natuurlijk. Maar... Mag ik dan verder nog uw aandacht vragen... voor hetgeen door onze Boerenpartij... bij monden van ons Kamerlid de heer N. Verlaan... in het prijzendebat werd gezegd. Afschaffing van vele subsidies. Subsidie van de abstracte kunst. Verschillende toneelstukken in verband met... Holland Festival en ook andere wat schunnige stukken zijn en wat waar het publiek niet naartoe wil. Het is schandalig dat daar geld voor gebruikt wordt in een periode in een, waarin we geld tekort komen voor allerlei veel belangrijke zaken. Daarnaast, meneer de voorzitter, heb ik nog een paar vragen. In uw brief, zegt u, is mijn tijd om? Dat is terug. Ik, ik heb nog een, een, een paar dingen Bij de verkiezingen is gebleken dat de steun uit de steden veel minder is geworden. De meeste aanhangers van de boerenpartij zitten op het platteland. Om ook de jeugd bij de partij te betrekken... wordt, net als bij de andere partijen, een jongerenorganisatie opgericht. De BPO. BPJ. Ja. Boerenpartij Jongerenorganisatie Nederland. En er wordt een landdag georganiseerd. Het is niet zo dat wij gezegd hebben, wij willen nu eens wat. Nee, het is zo dat veel mensen in Nederland al enige jaren tegen ons als bestuur gezegd hebben wij moeten eens wat doen en we moeten ook eens wat doen in de zomer en we moeten dus in de zomer eens wat hebben voor het algemeen belang van het platteland voor de boeren en voor de burgers. Nieuwe oogst 1967, een groot gebeuren van onze partij samen met de BVL de Bond voor Bedrijfsvrijheid in de Landbouw. en de jongerenorganisatie van de Boerenpartij in Barneveld. Ik werd buschauffeur. en toen ben ik zelf nog eens een keer met die afdeling van Allendeveld. ben ik dus daar naartoe geweest met die bus. Johan de Grote uit Beilen. En dan had je wedstrijden met grasmaaien. en koeienboordelen, paardenboordelen, uh, ben dus op en van transport zitten. En, en al die activiteiten, daar werden wedstrijden in gehouden. De dames, die, uh, de, de, de, er waren ook wedstrijden van. In met Kopen in, in met, met, met en met ja. Neiden. En dan smiddags Concoursie Peak. Ja, dat was gewoon een gezellige dag met elkaar. Ja, en s'avonds hadden we een soort cabaretvoorstelling. Uh, soort Morgenavond om 9 uur treedt op het bekende majorettenpeloton Oranjestad Breda. In samenwerking met het Wierings En was Koekoek ja. dan ook altijd aanwezig? Die was er altijd, ja, ja. ja, ja. Ja, natuurlijk. Die de hele was... boerenpartij? De hele boerenpartij, die was daar, ja. Ja, ja er bleven altijd mensen thuis die, die, die zorg moesten voor de koeien, maar uh, anders ja. Hé, hey, maar dat waren, dat waren leuke dagen. Want ja, je zag dus dat de mensen die in bestuur zaten, die, die, die gingen ze dus wat vaker, wat verder weg. Maar er waren ook gewoon mensen die, die, die eigenlijk niet verder kwamen met de woonplaats. Politiek gezien voert de Boerenpartij nauwelijks nieuwe oppositie. Ze blijft weliswaar ageren tegen de vijf grote partijen en hun staatsdirigisme... en ze functioneert als een rechtse protestpartij, maar met steeds weer dezelfde thema's. Tegen het landbouwschap, belastingverhoging en de geleide sociale welvaartsstaat... en voor een vrij omroepbestel en een vrije economie. Alleen over werkgelegenheid laat Hendrik Koekoek een nieuw geluid horen. Buitenlandse werknemers die zijn niet genoemd door de regering... Als men niet gelachen had om de boerenpartij, om de waarschuwing van de boerenpartij... is ...toen veel gebeurd. Hè? Maar dan had men geluisterd en rekenschap mee had gehouden... ...en men was voorzichtig geweest met de buitenlandse gastarbeiders... ...en men was zeker voorzichtig geweest met de afsluiting van langdurige contracten... ...dan had men nu ervan afgekund, meneer de voorzitter. Maar men heeft niet naar de waarschuwing van de boerenpartij geluisterd. En men heeft erom gelachen... En net gedaan als die boeren, bestand, die boeren in bestand hadden. Maar het blijkt nu dat de regeringspartij en de regering geen bestand heeft gehad. Dat blijkt nu. Want wij zitten er nu maar mee. En er wordt maar niets aan gedaan. En de werkeloosheid wordt steeds maar groter. En daarmee de onrust. Tot zover dan, dames en heren, debatten over de regeringsverklaring. Dat ging toen over het aantal eh, buitenlandse gastarbeiders... die hier naartoe gehaald werden en die eh, niet eventueel terug zouden gaan. Dus die hier bleven hangen, maar in het principe eh, ik, eh, zijn we niet tegen buitenlanders. En dan tot slot de oprichting van een eigen vrije radio- en televisieomroep. We zouden het leuk vinden als onze nieuwe leden bij hun aanmelding een goede naam zouden bedenken voor onze vrije omroep en die op hun briefkaart vermelden. De inzender van de uitverkoren naam zal worden beloond met een koekoeksklok. Als je met vakantie ging, bracht hij al die hele. ze waren met z'n tweeën. Dus de achterbank gaat hij helemaal vol en de koffer gaat hij helemaal vol. Met koekoeksklokken? Die bracht u mee als je met vakantie ging. Ja, maar allemaal voor de partij. Ik neem aan van wel, maar laat me zeggen, ik kan nooit iets zeggen wat ik niet weet. Nee. Al dus het Tweede Kamerlid Jan de Koning. In het partijblad De Vrije Boer... worden de originele zwartzwalde koekoeksklokken te koop aangeboden... om de partijkast te spekken. Evenals grammofoonplaatjes, balpennen, bijbels en sigaren... met een bandje van Hendrik Koekoek. En Men gaf ook boerenpartijspijltjes uit... En, die had men dan ook bekraagd, dan kon je dat herkennen. En uh, in die vrije omroep, dat, had, dat, dat, dat was die lepeltjes. Maar of die nou ook van de Boerderpartij waren, dat weet ik eigenlijk niet. Wat was vrije omroep? De vrije omroep, die, men begon overal mee. Dus er uh, was eerst die, uh, die, die BVL, maar toen op een gegeven moment zei ik: Ja, nou, we moeten naar een vrije omroep. En als je dan zo verleden had en je kon het aantonen, dan uh, kreeg je zo verzendheid. Maar dat is eigenlijk nooit van de grond gekomen, want er zat ook sabotage in. Oh, nee. en Benning, die Benning zat op het schip op, op de Noordzee. Dat We hebben er wel verstand van, we willen jullie wel helpen. En, uh, maar in plaats van helpen werd dus, uh, hmm. <laughs> ja, zijn ze met hele zaak op loop gegaan. Geld? Met geld en met, ja, ook met de ledenlijsten, en toen waren ze alles kwijt. Zo had je dus overal uh, tekenwerking. Dat, uh, ja. Begin juni 1968 verschijnt in partijkrant De Vrije Boer... een aantal berichten over oneenigheid in de boerengelederen. lederen. Oude getrouwen Bart van het Ende, Klaas Stroost en Jan Ubak. Er kwam Koekoek, die had dat zo ingesteld... één eh, betaalde functie in de partij. Kijk, en toen kwam Harmsen met de gemeenteraadsverkiezing... met 7 Zedels. als met van de grootste partij in Abeldoorn te woord... En toen werd hij wetholder. En dat was ook een bedrag, gemoeid tussen veertig en veertig euro. Mm -hmm. Kijk, en eh, toen was ik koeke hem dat die zaak in de partijkassen gestad worden. Kijk, en door is de zaak eigenlijk grotendeels op stukken. Ja. Een ja. hele die zegt anders, maar zo was het. Dan ja. was de boer bedreigd, drie dubbele functies. Nou, dan kan je ja. toch geen wetholder worden. Dat kan dan daar niet. Nou, zei hij, ik zou niet weten waarom niet. is. Dat was gewoon. Dan ben ik wel erg teleurgesteld. Zo ja. denk ik denk, dat weet ik niet we zelf Nou ja, en dat is toch misleuk. De Boerenpartij verkeert in een kritische situatie. Er is een controverse tussen aan de ene kant de partijleider en fractievoorzitter Koekoek. Hij heeft het grootste deel van het hoofdbestuur op zijn hand. En aan de andere kant vier Kamerleden van de Boerenpartij, dus het grootste deel van de fractie. Twee groepen in de fractie van de Boerenpartij zeggen nu de Boerenpartij te vertegenwoordigen. Koekoek Verlaan en Nuijens, enerzijds en anderzijds meester Kronenburg, Harmsen, van der Braken en van Harselaar. De rol van de heer Koekoek als leider van de Boerenpartij lijkt uitgespeeld te zijn. De heer Hermsen. We hebben een verklaring uitgegeven aan de pers... dat wij ook eh, niet van plan zijn dat wij onze zetel in de Kamer beschikking moeten stellen. Maar dat we daarentegen wel van mening zijn... dat wanneer de heer Koekoek tegen de meerderheid van de fractie in de Kamer... en tegen de wil van de meerderheid van onze leden ingaat... Dat het dan zijn taak is en zijn zaak om de zetel ter beschikking te stellen. En met hem die leden van de fractie die er met hem eens staan. En als een waarlijk groot leider gaf Koekoek -Koek uiteindelijk ruiterlijk toe dat zelfs hij niet onfeilbaar is. En de fout die ik heb gemaakt, er zijn van nog geen fouten tegen me ingebracht, maar ik wil één fout erkennen hier. En daar besluit ik mee. De fout die ik heb gemaakt, meneer de voorzitter, is dat ik vertrouwen heb gesteld in personen die dat vertrouwen niet waard blijken te zijn. Arms was er misschien beter geschikt voor. Als voorzitter. Ja, maar ja, goed. Koekoek had de partijen oprecht. En de organisatie, BVL. Kijk, en uh, ja. Die wilden hem ook nog niet aan de kant laten zetten. Ja. Dat is vaker overal het geval. De macht... Hè? Eigenlijk wilden ze koekoek afzetten, dat, daar ging het om. Nou, Koekoek liet zich niet afzetten. Nou, en toen was de koep de, de, de eigenlijk mislukt. En ja, nou, daarna heeft men um, ja, uh, elkaar eigenlijk niet eens meer aangekeken. Dat, uh, dat was zo, uh, uh, laten we zeggen, haatdragend intern tegenover elkaar... Dat wij, wij, wij spraken ook niet meer met elkaar. En gewoon persoonlijke haat. Dat is mekaar eh, gewoon eh, niets meer gunnen. Mekaar eh, gewoon straal voorbij lopen in de Tweede Kamer. Dus ja, ik kan er... Eh, eh, het gebeurde. Het, en, en, ja, verklaar het maar eens. Ja. In de Boerenpartij verscheurt niet alleen de fractie... maar ook de Vrije Boerenvereniging BVL en de partijorganisatie. Bovendien is het vertrouwen in beide groeperingen... bij leden en sympathisanten nauwelijks meer aanwezig. De Telegraaf, in betere tijden een spreekbuis van de Boerenpartij, schrijft... Het moment schijnt te zijn gekomen dat de Boerenpartij zich als een zinkend schip... voor het laatst op de golven van de publiciteit verheft... om dan in tweeën gebroken naar de bodem te zakken slechts een spoor van luchtbellen achterlatend. De groep Harmse gaat verder onder de naam Binding Rechts... maar zal bij de verkiezingen van 1971 geen zetel meer halen. De boerenpartij van Hendrik Koekoek keert in dat jaar... met slechts één zetel terug in de Tweede Kamer. De rol van de rechtse protestpartij uit de jaren 60 lijkt uitgespeeld. Pieter Vriend uit Andijk, intussen statenlid en aangesteld... als spanningmeester van de partij, maakt Hendrik Koekoek van nabij mee. Hij wilde natuurlijk verschrikkelijk graag... Zelf bepalen hoe het allemaal moest. En nou ja, ik was wel de penningmeester, maar ook daar kwam ik eigenlijk niks over aan de weet. Er was een keer een jaarvergadering. En uh, ja, ik zeg: hoe moeten we dat nou met de penningen? Nou, dat zal ik wel even bespreken, zei hij dan. Nee, ik zeg: maar ik ben de penningmeester. Ja, nee, maar jo, zus en zo en zo. Uh, ik bedoel, ik was de penningmeester, maar ik wist niet eens... over een dubbeltje in de kast bijvoorbeeld. Nou ja, dat is toch te gek om over te praten. Hoe kon dat gebeuren? Nou, omdat Koekoek alles in eigen hand hield. Hij wou de partij ook gruwelijk uitbreiden. Toen uh, wou hij eigenlijk wel graag hebben... dat iedereen dan alles wat hij ving afdroeg. Want uh, je kon helemaal je werk gewoon doordoen. Maar ja, ik bedoel, zo werkte dat niet. Uh, ik zeg tegen hem, nee meneer Koekoek, dat kan niet... want ik heb vijf kinderen, die moeten ook tijd eten hebben. Nou, daar, daar keek hij helemaal een beetje vreemd van op. Had hij geen begrip voor? Nou, in ieder geval, hij dacht waarschijnlijk dan... Dat, dat, dat ik niet voldoende liefde voor de partij had. Ik weet niet wat dat was. Hoe kwamen ze dan aan het geld? Nou, dat, uh, kijk, Koekoek, hij kreeg als Kamerlid veelste veel, zei hij altijd. Die betaalde dan dus alle kosten van het krantje en alles. En dat de deed betaalde ja, allemaal zelf, ja. En ja. Gebrek aan geld, dat, dat was iets wat hij, waar hij nog nooit van gehoord had. Bij de verkiezingen van 1972 is er sprake van een kortstondige opleving... en krijgt de Boerenpartij weer drie vertegenwoordigers. Jan de Koning is er één van. De eerste keer weet ik je vreemdhijden ben. Maar uh, ik had later helemaal geen last meer. Hoor. Want uh, als het op de landbouw ging, ja, ja, het enige commentaar hadden dat ze wegliepen. Ja ja? ja? ja, dan liepen ze weg. Dat zag je ze nog twee of drie in de zaal zaten. Maar waarom liepen ze weg dan? Nou ja, wij waren gewoon de men... Je kunt, toch niet, je kunt toch niet meer zo de waarheid zeggen? Dat kan toch allemaal zo niet? En uh, ja, ze konden er niks tegenin brengen. En als je naar de praktijk gaat en je praat naar de praktijk... dan ben je niet om ver te praten. Dat is onmogelijk. Ja, en als er dingen waren waar ik geen verstand van had... dan hield ik wezenlijk mijn mond dicht. Cool, cool. De boerenpartij is goed. De andere partijen liegen tegen hun kiezers. Dat doen wij niet. Die carnavalsplaat van mij en vader Abraham heeft wel geholpen. Daar heb ik veel goed mee gekregen. Iedereen vond er een prachtig lied. En door die plaat zijn er een heleboel mensen achtergekomen dat wij tegen deze linkse regering zijn. Stem nu maar op mij, dan word ik president. Verlaag ik de benzineprijs met 50 cent. Maar de politieke rol van Hendrik Koekoek is hierna uitgespeeld. De steun voor de Boerenpartij beperkt zich steeds meer... tot de oorspronkelijke kleine groep van vrije boeren. Koekoek komt alleen nog in het nieuws door gewelddadige conflicten... met zijn huurders in Wageningen... en door zijn berechting wegens dierenmishandeling. Bij de verkiezingen van 1977 wordt opnieuw maar één zetel gehaald... Jan de Koning herinnert zich dat nog goed. Als er maar één overbleef, dan zou ik, omdat hij op leeftijd was... en ik jonger was, dan zou ik verder moeten gaan. Mm -hmm. En uh, later zei hij dat hij zelf bleef doen. Nou ja, dat vond ik ook best, want uh, hij er alleen zit... en uh, ja... Maar had u toen niet gezegd van, ja, maar jij zei toch dat ik verder moest? Dat uh, heb ik wel tegen hem gezegd, maar ik vond het helemaal niet erg. En, uh, ja... Dat, kan, dat mag ik niet zeggen, het was zijn partij. Maar hij had hem opgericht en hij had er die gezeten. Ik vermoed dat hij erop gerekend had dat we er weer drie terugkregen. Dus toen hij dat zei, had hij nooit meer gedacht dat dat ook nog kon. Maar je ziet, alles kan. Dus er kwam er één. Dus toen wilde hij het graag zelf blijven doen. Ja, dan moet je het zelf blijven doen. Voor Hendrik Koekoek worden het tropenjaren, vertelt neef Johan de Grote. De laatste vier jaar dat hij dus in de kamer gezeten heb. Dan heeft hij mij wel eens verteld. Nou, dan uh, had hij een afgerichte rotweller. Als hij dus tussen was bij zijn vrouw in huis. Dan had hij twee afgerichte rotwellers buitenshuis. En dan had hij nog een rotweller bij hem in de auto. En een pistool onder zijn voorbank. En zo is hij de laatste vier jaar naar de gegaan. En dat kwam alleen omdat hij dus dingen vertelde, de mensen kenbaar maakte van, nou zo en zo gaat dat in Den Haag. Vlak voor de verkiezingen van 1981 doet Hendrik Koekoek een ultieme poging om het zinkende schip drijvende te houden. Wij hebben, voor enige maanden geleden, hebben wij een verzoek gericht aan de Kiesraad om onze partij te noemen zoals die de laatste jaren is geweest. Namelijk de rechtse Volkspartij met een afkorting. Van r.v.p. In de zendtijd voor politieke partijen hebt u geluisterd naar een uitzending van de, boer, van de Rechtse Volkspartij. Hij heeft toen meer gedaan dan de Rechtse Volkspartij. Ik ja. nog even van reisgoed. Ik zei: doe dat nog niet. Maar die Boerenpartij, dat is de dame in Nederland. Ja. En die menen mij dat ik een andere naam aannam, dat het al veel beter was. Waarom dacht hij dat? Nou, dat, dat wil ik niet zeggen. Die boerenpartij die, die ligt niet goed onder de bevolking. Ik zeg maar, u, u bent dezelfde man die de lijst afvoert. Dus dat is hetzelfde. Als je een rechtse valspartij hebt ja. of je hebt boerenpartij Maar dat, dat, dat, dat wou u niet aannemen. Ik heb toen wat meegedaan, maar in de gemeenteraad ben ik gewoon boerenpartij gebleven. Ik zei, ik ga niet over naar de rechtse valspartij als u in de kamer komt. Wat zei hij toen? Hij zei, ga maar gewoon door en dan. Ja, maar toen, toen, toen had hij ongelijk. Hij kwam er niet ja. Al dus oud-Statenlid Hendrik-Jan van Duren. Na 18 jaar moet Hendrik Koekoek in 1981 de Tweede Kamer verlaten. Toenmalig Kamervoorzitter Dick Dolman neemt afscheid met de volgende woorden. Vaarwel Hendrik Koekoek, hoofdige boer van Pennekom. Dus het is dus, dus, dus heel zuinig. Zes jaar later, op 8 februari 1987... overlijdt de dan 74-jarige Hendrik Koekoek. Hoewel te doen gebruikelijk, wordt hij niet herdacht door de Kamervoorzitter. Ik, ik vond eh, dat Koekoek geen belangrijke plaats had bekleed in de Kamer. Uh, dat hij geen indruk had nagelaten. En bovendien uh, was zijn uh, partij niet meer vertegenwoordigd in de Kamer. Uh, dus ik vond het niet nodig en onwaarachtig om uh, aan hem bijzondere aandacht te wijden. Voor oud-penningmeester Piet Vriend... krijgt de dood van Hendrik Koekoek nog een staartje. Eh, meneer Koekoek is overleden. En uh, zijn zwager, heb u daar wel eens van gehoord? Die heette Kip. En die belt mij op en die zegt... vriend, er ligt hier allerhande rotzooi van de boerenpartij... en die moet hier vandaan. Nou, ik ga erheen en wij hebben... Dus die boel in mijn bussygelaaien, allerhande verkiezingspamfletten nog en allerhande andere spullen en klokjes nog wat en zo, en lepeltjes en toen, terwijl alles wat geladen was, komt hij naar me toe. Hij zegt: Wat moeten we hiermee? Ja, ik zeg: Wat, wat is dat nou? Ik bekijk dat. Is een spaarbankboekje bij de Bondspaarbank van meer dan 200.000 gulden. Ja, hij zegt: Hoe krijgen we dat er nou af? Want ik ben er al geweest, maar ze zeiden ja. Uh, Koekoek is dood. En dat was de enige die tekenen mocht. Dus. Nou ik zei weet je wat we doen. Zei ik tegen Kip. Er zijn nog twee bestuursleven in leven. Dat was Kolen en Ubak. Ik zei. Ik bel ze op. En we zullen met z'n drieën tekenen. En dan zullen we beleefd vragen. Aan de Bondspaarbank. Of die dat geld aan mevrouw Koekoek willen geven. En toen heeft mevrouw Koekoek inderdaad dat geld gekregen. Dat was achter de rug. En uh, toen zegt Kip tegen mij... kijk, en dit mag jij hebben. Er kwam er nog een, brief, een boekje van, met 50.000 gulden ook tevoorschijn. En dat stond bij de AmroBank. Ook van de Boerenpartij. Ook van de Boerenpartij. Maar de AmroBank, die heb ik toen ook gebeld. Ik zeg, uh, maar die weigerde elke medewerking. We moesten een jaarvergadering beleggen. Moet u goed luisteren. We moesten volgens de AmroBank een jaarvergadering beleggen. En dan moesten de leden beslissen... wat er met dat geld gebeuren moest... Ik zeg: Het is het beste dat we dat niet doen. Want als we nou vanzelf een heel café verwoest hebben willen. dan moeten we gaan vergaderen in dat café over 50.000 gulden. Dat kon natuurlijk absoluut niet, jongens. Aan alle kanten werd die partij eigenlijk uh, getypeerd als een gevaar. Socioloog Adnoy die in 1969 promoveerde op de Boerenpartij. Ik denk als vandaag de dag uh, uh, Koekoek uh, op het toneel zou verschijnen... Uh, met zijn partij, uh, dat we daar ook veel minder gespannen mee zouden omgaan... Uh, dan 40 jaar geleden. Tot besluit iets wat helemaal niets met politiek te maken heeft. Namelijk het levend villen van babyzeehondjes. Ik vind dit heel erg en zou er samen met u iets tegen willen doen. Stuur mij een kaart of een brief bij adres Boerenpartij Bennekom. Met het lied De Koekoeks Was, eh, als het goed is gaat straks nog Nelis zingen, maar ik geloof niet dat we daar nog tijd voor hebben, besluiten we dit tweede deel van de politieke aspiraties van de Boerenpartij. Eerder uitgezonden als een vierdelige serie, daar zijn we tegen. U hoorde de stem van Aaldert Oosterhuis van RTV Drenthe. Met dank aan het documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen, het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis en Maarten van den Bos. Wilt u een cd van de tweeluik ontvangen, dan kan dat door 7 euro over te maken op Giro 444, ten namen van de VPRO in Hilversum... onder vermelding van de Boerenpartij. Dit is alles waar wij tijd voor hadden. Na ons volgt de pers van Govert van Brakel van Omroep Max... en hij zit naast mij om te vertellen wie hij de gast heeft. Krijg je de hele was als je bestelt? Denk jij? Ik denk het wel, Want ik ja. krijg je Nelis, hè? want we gaan nu mank aan Nelis. Dat is niet leuk. Nee. <laughs> Goed. Jij ja, wil weten uh, wie er op de pestribune zit. Wie? Ja, schiet op, anders heb je daar de, ook, geen ja, tijd voor. Sportjournalist uh, Henk Spaan, journalist Henk Spaan, columnist uh, Henk Spaan. In het eerste uur, tweede uur, uh, komt Ingrid Paul langs. Zegt jou wat, Ingrid Paul? Schaatscoach. Zo is dat. In, uh, in Noorwegen is ze op het ijs bezig. En in Heerenveen, in de buurt van Heerenveen, uh, is ze arts. Dus... Uh, Genoeg om over te praten. Rick Rensen komt vertellen over uh, zijn verslaggever Hans-Jaap Melissen... van de Wereldomroep ja. in dat angstige gebied Libië. Nou ja, dat zo ongeveer, Michal. Straks perstribune met Govert van Makel. Wij zijn er weer volgende week. Tot dan. Prettige zondag. Tot Dag. En daarmee, geachte luisteraars, laat ik u over aan de verpozen die de radio u plicht te bieden.